Dan vul ik mijn longen en zing ik voor jou. Jij bent de zon, jij bent de zee, jij bent de liefde, dus ga met me mee. Jij bent de zon, jij bent de zee, jij bent de liefde, dus ga met me mee. Want dan gaan we samen.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 bye